Met het NOS Journaal. Prins Willem Alexander heeft tijdens het staatsbezoek in het Duitse Dresden een pleidooi gehouden voor zonne-energie. Hij verwees daarbij naar de gevolgen van het tsunami in Japan. De actuele gebeurtenissen in Japan onderstrepen nog eens nadrukkelijk hoe belangrijk het is het aandeel zon, wind en water in onze energievoorziening te verhogen, zei Willem Alexander. Hij hield zijn toespraak op een bijeenkomst over schone energie.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 En vorige maand kregen piloten van een vliegtuig met 165 passagiers geen contact met de luchtverkeersleiding van het Reagan National Airport in Washington. Ook nu bleek de luchtverkeersleider te zijn ingedut. Na aanleiding van de incidenten is besloten om s'nachts twee luchtverkeersleiders in te zetten in plaats van één. Het weer, vanavond is het wisselend bewolkt. Morgen vooral in het oosten veel bewolking, maar in de rest van het land ook wat zon. Het wordt een graad of 15. Dit was het NOS.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 Het ritme van ZFM op tv, op TV radio en internet. ZFM. Met nu Alternative FM. Ja, en daar zijn we dan weer bij de, de tweede uur van Alternative FM. Mocht je nou zeggen van: uh, ik, uh, ik, heb het, ik, ik heb het niet helemaal uh, begrepen. Nou, volgende week uh, wordt dit uh, programma nog een keer herhaald. Dus als je het dan nog een keer rond die tijdstip hoort. Dan Met zit je weer hetzelfde geprets aan het begin. Precies. Daar zit je dan herhaling te luisteren. Precies. <laughs> ja, want volgende week uh, wordt. Uh, deze, deze uitzending nog een keer gewoon dunnetjes overgedaan. Met alles erop en eraan. Ja, en, en uh, echt dat gewoon geen twee keer. Nee. Nou ja, goed. Uh, dan uh, zitten de foutjes uh, er gewoon in. Maar dat maakt niet uit. de Red 17. Uh, zij waren de winnaars van de tweede voorronde in december. Zijn ze geweest. En uh, toen uh, was, het, uh, ja, was het toch uh, vrij uh, bijzonder wat ik, uh, wat ik toegehoord heb. Zeker als uh, uh, de liedzanger van de band want die, die mensen, die, ja deze jongen, Nicky, die had op die avond, kan ik me nog herinneren, een behoorlijke keelontsteking. En dan nog gaan zingen, dat is een hele opgave. Maar goed, nu was hij hersteld van al die ongemakken. Nou, laten we maar horen wat hij, wat hij met zijn bandleden, met Niels, met Marius en met Michael. Want dat zijn de vier van de Red 17. Wat ze gingen doen op... De avond van de finale. En wat doet het ons teugens dat er weer een band met heel veel eigen publiek aanwezig is bij deze finale van de Rob Act Awards. Hallo, oh kijk, spandoeken, spandoekjes. Mooi bescheiden gehouden, jonge dame, heerlijk. Die mensen achter je zien geen moeite. ik zie die reinig worden daar achter, jongen. Oh. Deze band was uh, de winnaar van de tweede voorronde en wat hebben we dan pret gehad die avond. De jury zei toen in het rapport, dit klinkt best ruig voor een band in het power pop. genre. Er is een markt voor, gebruik je kwaliteit om boven de rest uit te steken. De melodieën zijn sterk en catchy. Deze hele band straalt op het podium. Wat een spel plezier en enthousiasme. Nou, dat is aardig. Een paar highlights dus uit het juryrapport. In hun eigen biografie kon ik lezen dat deze heren zich ooit vier maanden aan één hebben opgesloten in het kleinste oefenhok van het westelijk halfrond. En volgens mij zijn er veel muzikanten in de zaal die denken, oh, dat, dat waren wij toch? Maar oké, okay, inderdaad, dat is heel herkenbaar. Voor muzikanten. Maar het resultaat was een fantastisch eerste optreden in het paard van Troje. Niet flitsen alsjeblieft, move it. Uh, nee hoor, gaantje. Ze maken energieke poprock die je lang bijblijft. Geef een applaus voor de Red 17! Southern Revolution What a terrible way it was for you to change Can you hear me now? Please don't shut down this connection And Now let me explain you how I feel nou gewoon weer opnieuw beginnen. En we gaan weer gewoon even opnieuw beginnen met uh, waar we gebleven waren. We hebben, dat is uh, leuk als je een computer hebt, dan heb je een vastloper. Goed, ja ja, dat, ja, dat ja, wordt de knop lang ingedrukt houden. Uh, ja, nou ik heb het, uh, ik heb het gewoon gedaan. Uh, we gaan gewoon, uh, het, uh, gewoon het hele speel nog een keer opnieuw uh, in starten. Ja, ik, ja uh, je zal de computer opnieuw moeten starten. Oh, is dat zo? Hij hangt, uh, hangt, uh, hangt, hij hangt, hij hangt. helemaal vast. Hij hangt, nou dan gaan we hem hebben we ook nog zo'n leuk storingsmuziekje? Ja, ik heb jouw favoriete storingsmuziekje, heb ik zelfs bij me. Ik ga je nog wat anders vertellen. Uh, pak maar even een CD en dan uh, gaan we nog eventjes uh, iets uh, van vorig jaar. De winnaars van vorig jaar, die zitten hier in mijn rode rugtas. Hallo. Dit, gaat, uh, dit, gaat echt, uh, dit wordt echt heel erg leuk. Bill heeft, uh, Bill heeft uh, toegeslagen. En Bill heeft er dus nu voor gezorgd dat we dus uh, voorlopig even niks uh, kunnen doen. Maar uh, dat lossen we wel even op uh, Dat lossen we op Door even gewoon uh, de winnaars van vorig jaar er even bij te pakken Tenminste als ik, uh, als, ik zo, uh, als ik ze bij me heb hoor Ik moet ze hebben gewoon uh, Ja, kijk, kijk, kijk uh, Daar zijn ze de, Want je ze... wordt er natuurlijk al adequaat <laughs> boos van Als Bill Gates weer eens met je computer loopt te fucken ja, uh, <laughs> dat, is, dat is wel duidelijk en dus Dan gaan we dat uh, gewoon nog even uh, zo direct uh, opnieuw uh, doen. Uh, bovendien is het ook zo van... Uh, van ja, uh, kijk... Uh, we hebben nu nog maar twee acts uh, nog uh, te gaan. We pakken de eerste track van, uh, van Lunacy Falls. Trouwens, als we dat er toch uh, over hebben. Over de band die vorig jaar uh, wist te winnen. Dus ze hebben daarna ook nog de grote prijs van Nederland... bij uh, de categorie Rock Alternative uh, gewonnen. Ik heb het over Ethereal. Zaterdag spelen ze in het uh, Witte Theater. En dat is aanvang... nou wil ik, wil ik er vanaf zijn... half acht... Uh, er spelen meer uh, bands. Het heet Metal Fest. Uh, er spelen meer bands. Uh, ik ben eventjes uh, de namen kwijt uh, wie er nog meer zijn. Maar het uh, uh, niet getreurd als je er niet bij kan zijn. Ethereal speelt uh, vrijdag in Leiden. Dus de week erop. Dus uh, volgende week vrijdag uh, zijn ze maar dan. Uh, met een band uit de diamond. Pound en Trashcan. Die spelen daar ook. Dus het uh, wordt een echt uh, leuk feestje in Leiden. Als je een metalhead bent. Of Bill het nog wil gaan doen Gaan wij eerst nu even uh, Terug naar vorig jaar Maar we doen het niet met een live opname Nee, we doen het echt met een originele Studio opname, want de heren zijn uh, Driftig bezig geweest Nou, Het heeft uh, echt kosten nog moeite gespaard Om Lunacy Falls uh, ja, Te laten klinken zoals het zou moeten klinken De Relentless Revelations Maar dan in een echte Studio versie Hier zijn ze, de winnaars van vorig jaar Ethereal. Fucking Bill. Ik, uh, word ja, alweer. Uh, weer hè? Kill Bill. En, er is dus ook nog een film over gemaakt. Wel twee zelfs, uh, geloof ik. Met Uma Thurman in de hoofdrol. Kill Bill. Nou, uh, we zijn zover. We hebben hem uh, weer aan de praat gekregen, onze vriend de computer. En we gaan weer terug naar waar we gebleven waren met de eerste track van The Red 17: de winnaars van voorronde nummer 2.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 This is my call out to you When I try to reach out When I couldn't get to you I'm pouring my heart What's the same class. Al dus de Red 17, zoals uh, klonken uh, op de avond van uh, de finale. En uiteraard, uh, dat uh, was natuurlijk ook uh, het uh, verhaal van uh, de Red 17. Want ik uh, sprak natuurlijk ook uh, met uh, vriend uh, Nicky. En Nicky uh, was de vorige keer, toen hij de tweede voorronde uh, speelde, toen was hij slecht bij stem. Laten we eens even luisteren naar wat hij uh, na afloop van zijn uh, performance... Of de finale avond nog te vertellen had. En dan moet ik het natuurlijk wel weer. Ik, ik heb het ook al met deze is Nick van Red 17. De vorige keer had jij helemaal eigenlijk uh, niet mogen zingen, maar je deed het toch. En nu was dat niet meer echt aan de orde. Dat klinkt, dat klinkt echt heel streng. Uh, niet mogen zingen. Alsof de bandleden gezegd hadden van nee, jij zingt zo vals. Maar dat klopt inderdaad. Um, vorige keer uh, liep ik met een keer op uh, het podium. Ja. En ja toen was ik echt. Onwijs dankbaar dat ik nu in de finale mocht staan. Ik had het nooit kunnen dromen toen. Maar het was gewoon waar. En nu hebben we een heerlijke show gespeeld hier op de finale van de Rob Acta Award. En het was kikken. Zoveel energie. Uh, moet er ook, uh, want ik heb even naar jullie zitten kijken. Uh, moet er een beetje een goede uh, harmonie zijn tussen publiek en degenen die op het podium staan? Want dat vond ik wel frappant bij jullie. Uh, iedereen deed mee. Ja, kijk, ik denk als band sta je daar niet alleen maar voor je muziek te spelen. Voor, je, voor jezelf, voor je eigen kunnen en je talent. Ik denk toch dat je main doel is mensen te vermaken die naar je show komen en even kunnen genieten. Misschien is het eventjes een zorgen problemen aan de kant kunnen zetten. En even lekker relaxen op de muziek. Of dansen, lekker feesten uit de plaat gaan. Ik denk toch dat het bij ons daar vooral om draait. Ik weet wel zeker... Ja. Dat, dat, uh, nou ja, het entertainmentgehalte is natuurlijk uh, ook belangrijk. Maar hoe belangrijk zijn die songs uh, op zich? Vind je ook belangrijk? Ja, op zich. We, we zijn het nummerschrijfproces ingegaan. Uh, altijd met de gedachte van oké, okay, we, we gaan schrijven waar we over weten. Dus we gaan niet over veel te heavy uh, onderwerpen spreken waar we nog lang geen levenservaring van hebben. Maar gewoon puur de momenten die wij in ons leven hebben meegenomen. En vooral, ja, dan gaat het vooral natuurlijk over het onderwerp liefde. En ja, niet alleen positief kan, maar ook hoe, hoe pijn, hoeveel pijn het iemand kan doen, zeg maar. En maar gelukkig ook het, het vieren ervan, van het leven. Dat is ook heel belangrijk. Ja, dat is een leuk, leuk invalshoek. Ben jij genieten Zo, so, ja, in hart en nieren. Daar heb ik muziek bij nodig hoor, dat is één ding. Ja, als ik een dag niet genoten heb... Ik bedoel, een dag niet gelachen. Echt, is dus een dag niet geleden voor mij. Uh, is het ook zo uh, dat jullie... Want jullie uh, heb ik me laten vertellen... Uh, dat was bij de vorige keer met, uh, met Niels en uh, Marius. Uh, Marius of Mario. Mario geloof ik heet die, ja, uh, Mario uh, Die zeiden toen van... Uh, ja, uh, we heten, vroeger heten we Gentleman. Ja. <laughs> Hoe, wat was dat eigenlijk? Hoe zat dat eigenlijk? Ja, mooi dat je het zegt. Huh? Dat was een periode toen... Uh, even, even, even geleden, moet ik even graven. Dat ja, maakt niet uit. Er is, uh, bij, bij mijn buurt is altijd een, uh, een jaarlijks festival. En het wordt altijd uitbundig gevierd. En ik weet niet hoe het komt, maar bij dat festival zie je ineens heel het dorp komt erop uit. En dan zie je ineens wie er allemaal woont, zeg maar. Okay. En nou, dus, dat was dus uh, muziek. En er stonden aan de podia's. En er was een coverbandje aan het spelen. En op een gegeven moment werd dat afgebroken door drie jongens. En die begonnen daar een partij te rocken. En het was hartstikke leuk. Maar ik zat, ik zat continu te wachten op de, op de zang. Maar dat kwam er niet, kwam er niet. Dus op een gegeven moment op, waren ze weer weg. Liedje gespeeld weg. Andere mensen gingen weer spelen. Klaar. Dus ik, ja, potverdorie. Ik ga even vragen hoe dat zit. Ik zeg, hé, hey, uh, leuke muziek hoor. het knalt goed, maar uh, waar, waar, is zij, waar is de zanger? <laughs> Jullie hadden toch allemaal een microfoon? Uh. Nou, toen vertelden ze me, ze hadden nog niet, geen zanger en ze waren op zoek. Nou, en op dat moment, ja, dat klikte gewoon enorm. Want ik was op dat moment ook erg, ja, bandloos, zeg maar. Op zoek naar een, ja, een nieuwe passie. En dat is de Red 17 geworden. En dat was eerst gentleman. Ja, toen kwam er nog een gentleman bij. Ja, toen werd het Red 17. Dat... Uh, even over dit bent, de Red 17. Uh, want uh, nou hebben jullie dus. De, de, ik nam ook even goed denken. Goed, de, de tweede voorronde hebben jullie uh, gewonnen. Uh, ja, wat is er sindsdien eigenlijk gebeurd tussen de tweede voorronde en dit, dit moment? Ja, goede vraag. Um... Ik vind dat je niet Heeft het, het zo ook zo nog iets opgelopen? Nee, oké, okay, maar goed. Maar heeft het iets uh, uh, te in gang gebracht? Ja, dat zeker. Op zich, een band... wordt natuurlijk... groeit natuurlijk altijd, hè? In de loop van de dagen en alles wat je meemaakt. De loop van het jaar. Je wordt volwassen en zo deze band ook. Maar ik denk dat we vooral hebben meegekregen van... afgelopen Roppe acta Award was toch het juryrapport. En ondanks dat ik natuurlijk een keelontsteking had... en het klonk voor mijn eigen gevoel nergens naar... Uh, ja, we hebben er toch heel veel positieve punten ervan meegenomen. Bijvoorbeeld het, het enthousiasme op het podium. Je, je, je, je kan het, tuurlijk heb je enthousiasme nodig tijdens de show. Maar je kan het ook overdoen. Zeg maar. En ja, daar leer je dan weer van. Door ook de beelden die je dan van de Rob Agdewaert krijgt. Om echt te kijken. En daarom vind ik het ook echt zo meis positief dat we hier mogen staan. Want we worden niet alleen... Uh, ...met feedback ondersteund door de, door de jury... ...maar ook, je krijgt beelden mee... ...je mag jezelf opnemen... ...en dan hoor je echt van, oké, okay, dit zijn wij dus... ...dit is onze sound... ...en dat, al die jaren ben je daar op zoek naar... ...en dan hoor je hem ineens... ...en dan denk je, ja, dit klopt... ...maar ook met de punten van de jury... ...ja, dat is goed... Is het een soort moment ook van puzzel dat alle stukjes op een gegeven moment uh, mooi in elkaar moeten passen? Als, uh, want als ik jou zou beluisteren, feedback krijgen is belangrijk, uh, de kritische kanten. Uh, neem je dat allemaal mee in de wijsheid van uh, hoe je dan je muziek eigenlijk op het podium moet brengen? <laughs> dat is een leuke nee. nou, Zo word je nog even getriggerd ook op deze avond. Ja, dat is wel een, maar goed, dat is, is ook een uh, uitdaging denk ik. Ja, als je me die vraag een, uh, een uur later had gesteld, dan had ah. ik toch echt. Had je het niet beantwoord? <laughs> nee. Maar ik denk dat je daar gewoon wel waarheid in spreekt. Van. Dat trigger, je wordt continu getriggerd door mensen om je heen die zeggen van hé, hey, vet, dit en dat. En ja, je, het, het, het, hoe je dat opvat, dat is heel erg belangrijk. Ja. Kijk, als een jury tegen jou zegt van, um, hey, let hierop, let daarop. Dat vinden wij vet en dat vinden wij minder. En een fan zegt tegen je van ja, ik. Ik vind dat vet. En jullie moeten alleen maar voor dat soort nummers schrijven. En ik bedoel. Er is altijd het verschil tussen. Van hoe je iemand moet begrijpen. Zeg maar. Iemand verstaat. Ze bedoelen het allebei goed. En dus je wordt ook continu getriggerd. Met positief. Maar ook negatief nieuws. Maar het is, gaat echt om de manier. Hoe jij het oppakt En weer input. In jouw eigen kunst. jouw eigen dingen. Uh, even nog uh, in het uh, kort. Uh... En hierna? Ja, ja dat is, maar dat is ook gelijk de meest gevaarlijke vraag van de journalist. Het is de laatste vraag. Um, en hierna? En hey hierna? Nou ja. Optreders en dat soort dingen. Het is geen punt, het is echt een komma. Uh, uh, okay. kom, kom. er, er komt dus meer. Zeker meer, ja. Nou ja, goed, we wachten af. Dankjewel. Ja, ook bedankt, man. Dat was tof. We zijn alweer bij het laatste nummer aangekomen. Nou, ja, jongen. And lastly, I hate you. When I feel inside sad and low, and my heart begins to grow ...deze 7th Street uh, gingen, gingen draaien. Nou ja, goed. Uh, dat is bij, bij deze dus uh, gebeurd. We hadden dus uh, de bedoeling... ...dat het uh, de uh, Red 17 zou moeten zijn. En ik uh, zit dus uh, gewoon weer... ...met een uh, nummer van... Uh, ...van, van uh, die. Nou, uh, alsnog uh, gaan we die gewoon nog even draaien. Want uh, dat zijn we dan wel aan onze stand verplicht. De laatste track van... ...de uh, Red 17. Dus uh, bij deze alsnog... En een goed verstaander heeft het goed gehoord. We hadden iets van de 7th Street ertussen zitten. Dat was helemaal niet de bedoeling. Maar goed, eh, wel zijn eh, de mensen van de Red 17 ruimschoots aan hun trekken gekomen. Want de eerste track, daar zaten al eigenlijk twee songs in verborgen. En bij de laatste eh, zaten er ook al eh, twee. Dus ze zijn in totaal hier al met vier tracks eh, te horen geweest. Terecht ook, want uiteindelijk bleken zij de winnaars eh, te zijn van de rolpak. Daar wordt. Wel, uh, snel verder met de, de volgende. En dat uh, was uh, de band We Stall The Zebra. Zij waren de winnaars van de vierde voorronde. Um, ja, nee, de derde voorronde moet ik zeggen. De derde voorronde die, uh, die op een gegeven moment uh, een beetje ja, uh, consternatie opleveren. Omdat ze in eerste instantie de Golden Zebra heten. En het bleek dus nog een band te zijn die ook de Golden Zebra heten. Heetmiddels werden er naar Rachel Hunneke gestuurd van, dat kan niet! En uiteindelijk hebben ze de band uh, naam af, uh, ja, omgezet. Een half uur voordat ze optraden in die derde voorrond hebben ze hem omgegooid naar We Stole The Zebra. Nou, luister zelf. Sarah Jane is uh, de leadzangeres en de toetsenman is Seppel. Uh, zij uh, zij zijn eigenlijk een min of meer een beetje de vaandeldragers van de band. Maar goed, we gaan even naar ze luisteren. Daarna het interview en daarna dus als laatste een track The Other Side. Daar beginnen we mee met We Stole The zebra. The next song is called The Other Side. Let's go. De Finale act uh, zijn uh, De mensen van We Stole De Zebra, de zebra. Uh, Dat wat, had wat voeten in de aarde bij, uh, bij de keer dat ze dus Meededen in de voorronde Want Canada viel over jullie Sorry? Canada viel over jullie Ja, ja dat, dat ging toen over de naam Inderdaad toen we nog uh, Gold Zebra heten. En, um, dat wouden, Zij heette ook zo En ze wilden dat wij niet meer zo heten en, nou, Wij waren grote jongens En we zeiden nou, dan heten wij We Stole De Zebra en we zijn toch veel beter. <laughs> dat zeiden ze dus ook. Uh, Seb, wat is er precies eigenlijk allemaal gebeurd na die avond uh, dat jullie de voorronde hadden gewonnen? Nou, toen waren wij als eerste heel blij met onze overwinning. En daarna zijn we hard gaan werken om echt hier naartoe te komen, zeg maar. Dat is echt onze main focus geweest. En um, we hebben gekeken wat aan nieuw materiaal waar we mee bezig waren. Hoe we dat goed konden integreren met zeg maar, de oude dingen. En um, om daar een goede mix van te maken... En ja, nou dat hebben we vanavond gedaan. <laughs> hebben jullie ook uh, speciaal voor deze avond toch nog wat nieuwe nummers uh, uh, daarvoor uh, ingestudeerd? Um, nou ja, de jury gaf als commentaar dat we dat de hitsingle nog een beetje miste. Dus we hebben wel geprobeerd om... Een nieuwe song er in het repertoire te gooien die eventueel een hit zou kunnen zijn naar ons idee. Dus we hebben wel iets nieuws in het repertoire toegevoegd. Ja, en sowieso geprobeerd om het jurycommentaar mee te nemen in deze finale. Ja. Uh, want ja, een van de mensen die hier net ook in de finale hebt gestaan, uh, word je hier ook wijzer van, uh, van uh, zulke soort kritieken? Um... Ja, ik denk dat je er sowieso wel wat uithaalt. Als, als, ik bedoel, je hoeft er niet altijd mee eens te zijn. Maar ik denk dat opbouwende kritiek altijd wel welkom is. Voor mij vooral persoonlijk. Ik, ik probeer zoveel mogelijk ermee te doen. Ook al ben ik het er niet mee eens, probeer ik alsnog wel iets ermee te doen. Uh, is dat dan ja, uh, niet zo gemakkelijk om dat uh, op die manier te doen? Want ja, het, uh, het is toch... Kritiek, hè? Ik bedoel, eh, ook al ben je het er niet mee eens... Maar, en, toch moet je er iets, en toch moet je er iets mee. Ja, nou ja, als artiest zijn... heb je altijd wel te maken met kritiek. Dus ik denk dat je... als je zeker bent van je zaak... dat je dan ook zeker genoeg moet zijn... om kritiek aan te kunnen nemen en ermee te kunnen dealen op een professionele manier. En ik denk dat dat heel belangrijk is in als artiest zijn. En als je dan daarover valt, dan moet je misschien nog even na gaan denken of je wel artiest wil zijn, zeg maar. Eh, als ik Sarah Jane zou horen, eh, betekent het dus ook dat je behoorlijk kwetsbaar eh, bent als artiest eh, zijnde. En dat je daar eh, toch eh, rekening mee moet houden met, eh, ja, met een beetje eh, feedback. Ja, absoluut. Kijk, helemaal als je... Uh, je eigen song speelt, zeg maar. Kijk, als je, als je in een cover bent speelt en je speelt Andermans liedjes waarvan je weet dat heel veel mensen die leuk hebben gevonden, want het was een hit, dan, dan krijg je iedereen mee. Maar zodra je eigen song gaat spelen, die niemand kent, die niemand kan meezingen, en die ze allemaal nog moeten ontdekken, ja, dan, dan is het veel moeilijker. En, um, en dan kan je ook kritiek verwachten, zeg maar. Mensen zijn graag kritisch. En, um, maar des te leuker is het als mensen het wel heel vet vinden. Zit daar ook een beetje de uitdaging in voor jullie als muzikant om ja, het maximale eruit te halen wat erin zit. Uit een liedje wat je dan uh, samen met, uh, met je medebandleden eigenlijk maakt. Ja, je probeert natuurlijk altijd het maximale uit je liedje te halen. En het is een beetje de manier hoe je, hoe je wilt schrijven, denk ik. Het is zeg maar... We hebben heel veel gedaan, zoals Sarah Jane al zei, met het kritiek van, van vorige keer tijdens de voorronde. En, um, en, en kijk, wij kunnen heel gewoon... ...heel veel muziek schrijven vanuit ons hart... ...en wat we leuk vinden. En, maar het is heel nuttig om ook te letten op de dingen... zeg maar die het, ...waardoor we succesvoller kunnen worden. Zeg maar. uh, wat is eigenlijk uh, de sleutel... ...misschien van het uh, succes uh, hebben en het krijgen? Zo. Hartstikke ah, leuk, hè? Dat wist Ja, maar goed. Maar wat, wat, wat, wat, wat is uh, uh, jouw idee misschien uh, daarover? Um, ja, ik denk... Zelfverzekerdheid. Komt oh, yeah. <laughs> even een fan tussendoor. <laughs> dat, is altijd, dat is altijd heel erg leuk. Maar uh, de sleutel van de suizer: wat, wat, wat zou je er zelf bij denken? Ik denk geloof in jezelf en in je muziek. Ik denk dat dat, dat, dat de grootste. Issue, de grootste sleutel is, zeg maar, die er is. Maar je zegt ook van, ja, euh, ook al ben ik het er niet mee eens hè, euh, met kritiek... Euh, betekent dus ook dat je dus, euh, soms ook stront aangewijs moet zijn... om euh, ergens aan vast te, te blijven houden. Dat is waar, dat is zeker waar. En ik bedoel, dat is ook een deel van het geloof. Als jij gewoon gelooft in wat jij doet en als jij daarachter staat... dan kan niemand jou vertellen wat je moet doen of wat je niet moet doen, zeg maar, weet je. Je bepaalt zelf of je het meeneemt of niet. En, maar dat is ook een lange weg die je, die je moet afleggen... Want wanneer weet je nou wat jij wil en wat, wat je wil bereiken als artiest, weet je, het duurt nog wel even voordat je dat hebt gevonden. Uh, hebben jullie dit soort gesprekken soms ook wel eens binnen de band, zo, hè? Van, uh, van, uh, om, om verder te komen, hè? bepaalde inzichten om, uh, om, om iets te bereiken? Ja, je bent natuurlijk altijd je visie aan het bijstellen, zeg maar, en zorgen dat je allemaal op dezelfde lijn zit en zorgen uh, uh, dat de muziek gewoon te gek blijft, zeg maar. En dus die gesprekken heb je eigenlijk altijd, weet je wel. Iedere repetitie ben je met die gesprekken bezig. Ja. Hebben jullie ook gewoon eigenlijk ook eindpunten? Dus, dus mensen die, uh, jullie maken de liedjes, maar hebben jullie ook mensen om je heen zeggen van nou, dat is echt uh, waardeloos. <laughs> uh, nou ja, kijk, die mensen heb je altijd, maar dat zijn niet mensen die, die heel dicht bij de band zijn of die heel belangrijk voor ons zijn, zeg maar, waardoor we meteen iets zouden schrappen. Dat zijn echt wij zelf. Dus, dus jullie kijken gewoon zelf naar uh, van... Nou, uh, dit, dit kan niet. Dus jullie hebben daar ook hele grote... Uh, daar hebben jullie best wel uh, wat discussiepunten soms wel binnen de band. Ja, dat zijn altijd discussiepunten. En, maar we hebben ook... Nou, ik denk dat we het over het algemeen heel vaak eens zijn. <laughs> ja, Moet dat ook? Nee, denk ik niet. Ik denk niet dat het moet. Ik bedoel... Je bent met een band, je bent niet alleen, weet je. Dus je, je hebt altijd te maken met verschillende meningen en verschillende inbreng van iedereen. Maar ik denk dat het belangrijk is dat je um, sociaal gezien op een bepaald punt bent. Dat je wel kan accepteren van de ander wat hij zegt. En dat je daarin mee kan gaan en je eigen mening een beetje kan aanpassen, zeg maar. Dat denk ik wel dat dat belangrijk is. Nou is uh, jullie muziek, en dat komt met name door jouw inbreng. ...heel erg ook... Uh, ...met een behoorlijke sol invloed uh, ...is dat... Uh, ja, ...ja, dan moet je dan om ...er iets omheen zetten eigenlijk. Um, ik, ja, ik ben ik... ...zeg maar, ik ben... Ah, okay. en, ...en zij hebben ook hun eigen persoonlijkheid... ...en ik denk dat dat juist de kracht is van de band... ...omdat ik een andere achtergrond heb... seppel heeft een andere achtergrond... iedereen heeft een andere achtergrond... ...en als je dat dan samenbrengt... ...dan krijg je een soort van magie... ...wat wij eigenlijk ook niet hadden verwacht... ...dat het zo zou lopen... En nu is het wat het is? Is dat het ook het uh, mooie van muziek maken? Dat is zeker het mooie van muziek maken. Verschillen in muziek is juist ook iets heel moois. Het zou niet leuk zijn als iedereen hetzelfde doet. Uh, nog even, uh, deze avond zit er bijna op. Maakt het voor jullie, ja, jullie hopen natuurlijk dat je, dat je wint, maar uh, maakt, het, uh, maakt dat uh, enig verschil? Uh, wat denk je dat, uh, zou, uh, ja, gaat er nog iets gebeuren na deze avond? Voor jullie dan? Uiteraard, ik bedoel, we gaan uiteraard door. Of we nou winnen of niet, het was een leuke ervaring. Maar we stonden zebras so we sowieso blijven bestaan. Nou, dankjewel. Ja, alsjeblieft. Ja. Graag gedaan. Are you ready for the last one? It is gone. <laughs> was hem dan eventjes uh, tenminste we, we sluiten het programma af terwijl uh, we stal de zebra nog eventjes doorgaat uh, het was uh, Doroop Agda voor 2010-2011 Volgende week uh, wordt het uh, zaakje gewoon nog herhaald Met al die ellende uh, die we hebben gehad Met computers die ineens uitvielen En uh, noem maar op Een, een platen die even twee keer erin is uh, gekomen Marcus Maar goed, dat maakt niet uit Lekker lopen prutsen dus Ja, oké okay. En uh, wat ons betreft We zijn over twee weken weer terug Tenminste als het uh, goed is uh, Op de laatste uh, dag van uh, De laatste donderdag van april Dus tot dan